Terrorismebestrijding, in de EU. Corruptie, fraude, milieumisdrijven, schade, volksgezondheid, organisatie, criminaliteit, neonazistische misdrijven, internet, haat, criminaliteit, holocaust, begatel, grof, mensenrechten, schendingen, schendingrechten van mensenrechten, verdedigerswetenschappers, door een lidstaat van de Europese Unie. Sinds het verdrag van Amsterdam heeft de Europese Unie een toezichthoudende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 Geeft in het geval van ernstige en voortdurende schending van Uniewaarden sancties aan een lidstaat op te leggen. Dit kan schorsing van bepaalde rechten van de betrokken lidstaat met inbegrip van het stemrecht in de raad inhouden. Het toezicht op de naleving van mensenrechten behoort ook tot de taakstelling van de OVSE. Het is zaak dat deze waarden Uniebreed gewaarborgd blijven en effectief toezicht. Op naleving van mensenrechten in de Unie heeft een positieve uitstraling naar buiten toe en versterkt daarmee de Unie waar het mensenrechtenbeleid betreft. Wanneer het nationale parlement van een land van de Europese Unie verantwoordelijkheid ontkent en bereid is om de mensenrechten misbruiken, Europese Hof van Justitie waar lidstaat Nederland weigert uitvoering te geven, dan... Is het tijd voor dat land de Europese Unie te verlaten het lidmaatschap moet, dan worden opgeschort de democratische landen van de Europese Unie hebben. Niet de wens om opnieuw terug te vervallen op de onderdrukking van de jaren 30 en de jaren 40. De Nederlandse overheid heeft de principes verworpen die bepalen en identificeren wat het betekent om een democratie te zijn en de verplichtingen die zij heeft als lid van de Europese Unie Uniewaarden OVSEGREC overdracht van Lissabon. Nederland voldoet niet aan de randvoorwaarden. Nederland wenst niet meer te zullen voldoen aan de randvoorwaarden. Sancties als berispingen en boetes indien de Uniewaarden worden overtreden, bieden hier geen soelaas meer. Nederland zal daarom de Europese Unie moeten verlaten. Terrorismebestrijding in al zijn vormen is voor de Europese Unie topprioriteit.